Ja, we staan hier in de oude Kijk in de Jatstraat. Hallo, wie ben je en waar zijn we? Uh, ik ben Fabian en we zijn bij We Love It When A Plan Comes Together. Vertel, wat doen we hier? Wat, wat, wat zien we om ons heen? Wat kun je aan de luisteraar beschrijven? Uh, we staan hier in een studio, we zijn namelijk een grafisch ontwerpstudio. En uh, we zitten hier aan de straat. Maar vertel, uh, wat ontwerpen jullie dan zo? Uh, waarom komt het plan together? We hebben ontzettend veel eigenlijk. Maar we doen daarnaast ook eigenlijk dingen die niet met ontwerpen te maken hebben. Gisteren hebben we namelijk een evenement georganiseerd dat heet koffieproeven. En toen hebben we met een hele groep, grote groep mensen hebben we onder leiding van een koffiestation hebben we koffie geproefd. En daarnaast ontwerpen wij heel simpel huisstijlen, boeken, affiches, websites en ga zo maar door. Dat is heel mooi, Fabian. Bedankt voor nu. We komen zo nog even bij je terug. Uh, dankjewel. We schakelen over naar Tom Tiemann. Tom, waar ben je? Ik sta hier voor de Duitse ambassade te wachten... op de lange, lange fietsboot van Michael Olsen. Kunstenaar uit Oldenburg. Die komt hierheen gefietst. En we kijken de straat door en nog steeds niets te zien. Ja, nou, daar zul je hem hebben. Hoi, Net een, een hele lange trein aan fietsen aangekomen met een groepje van, nou ik zou zeggen, zo'n 20-30 man erop. Ze worden aangevoerd door twee bijzondere heren in uh, piratenkostuum. Goed, ik word gevraagd of ik even een rondje mee mag en uh, dat ga ik even doen. Dus tabby zit er goed in. Ja, het is een bijzondere constructie, het is behoorlijk lang, maar het gaat wel gemakkelijk de bocht om. Je kunt wel merken dat uh, deze mensen al drie dagen bij elkaar op de fiets zitten. Want uh, ja, wat doe je dan anders? Dan ga je liedjes zingen. Hier daar worden wat foto's gemaakt. Anderen kijken net alsof ze voor het eerst een marsmannetje hebben gezien. We zijn er nu bijna. Er wordt even gekeken of er nog genoeg plaats is. En dan zit de tocht voor drie dagen erop. Uh, gewonnen! <laughs> Ik met kunstenaar Michael Olsen uit Oldenburg. Uh, Michael, you just arrived. How was your uh, trip? The trip was very, very nice. We had very good weather. Why did you bicycle from Oldenburg uh, to Groningen? We want to show... We want to... Um, the distance between Oldenburg and Groningen is less... Than the distance between Oldenburg and Hannover or Hamburg. Groningen is about 40 kilometers less nearby. It's our partnership city. There is a way going by bicycle in a slowly tempo, not going by car on the highway, not seeing the people living between Oldenburg and Groningen. In the brains of the Oldenburg and the Groningen people are much nearby, more nearby in, in the atmosphere of thinking, in our thinking culture. So what will they do with the bicycle boat? I want to make some tours around the city, um, connecting and combining the, the, the main station and the public express station to the different festival areas. People can jump on, they can ride with me. We have a, a shorter version here for 12 rowers, riders and um, I will um, drive through the city somewhere else. Just cycled for uh, two and a half days, how do you feel now? Ik heb veel lot of temper en veel lot of power, maar ik ben moe. Ik ben erg erg diep geïmprezen deze tour en dat is een beetje fixing. Het like, is like a een beetje een drug. Ik was geboren met een bicycle. <laughs> ja, daar zijn we weer met Fabian van We Love It When A Plan Comes Together. Hallo. Hallo. Zeg, vertel. Jullie kregen hier dus een kans. Maar wa waarom? Wat is jullie bestaansrecht? Wat voegen jullie toe? Um, wij zijn eigenlijk in uh, Groningen gebleven omdat wij vinden dat uh, er in ontwerpend Groningen nog heel veel te winnen viel. En um, ja, we hebben eigenlijk via Job Groningen de kans gekregen om in dit pand uh, terecht te komen. En uh, ja, sindsdien zitten we hier. Maar het is een beetje gek, want er is daar zo'n trap en er is een soort kelder... En, en het galmt hier als een malle. Hoe hou je dat uit? Um, hoe houden we dat uit? Nou, eigenlijk heel simpel. We houden de deuren open en we zorgen dat de mensen binnenkomen... Uh, zodat wij een hele leuke tijd hier hebben. En wie komen er dan zo binnen? Uh, hele leuke mensen, maar soms ook hele rare mensen met rare vragen. Uh, noemen ze een vraag die ze stellen? Uh, er is er ooit eens een keertje een uitvinder hier binnen geweest... en die wilde graag uh, een kast ontworpen hebben, specifiek voor zijn... Muziekinstallatie. Maar dat kunnen wij niet. Eh, maar jullie kunnen toch alles? Uh, bijna alles. So the plan didn't come together? Uh, op dat moment niet. En je hebt hem doorverwezen naar? Uh, de IKEA. Maar kun je dan een voorbeeld noemen van een, wel een groot succesverhaal? When did the plan come together? We hebben met z'n allen een hele grote nieuwe website gemaakt... voor de kunstacademie in Groningen. Nou, dat is eigenlijk een soort van Facebook... voor alle kunstacademie-studenten die, die hier studeren. Dus iedereen heeft zijn eigen profiel kan uh, zijn eigen werk uploaden. En uh, dat geldt ook voor docenten trouwens. Dus uh, ja, dat is een plan dat came together. Fantastisch, dank je. Tot zo. Tot zo. We gaan kort luisteren naar een inbreng van Wabbus. Zijn de een Pip. Festival Noorderzon is alweer in volle gang. Opvallend is de voorstelling eergasm van de Vlaamse theatergroep Sensolita. Eargasm is een nieuwe term die staat voor de verzameling van prettige of rustgevende geluiden, maar Sensolita claimen de bezoeker daadwerkelijk een eergasm te kunnen bezorgen. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dit is een orgasme zoals van onderen eigenlijk, maar dan van boven. Dus u zult gezwollen en natte ogen gaan krijgen. En tijdens het eergazen zal u soms een aantal keer opnieuw heel intens moeten gaan niezen. Maar dat is dan uw ontlading eigenlijk. En vrouwen, die zijn toch nog een stuk gevoeliger, kunnen zelfs een vulkanisch eergazen krijgen. Maar veel vrouwen die willen dat niet omdat dat dikwijls koeperozen geeft. Sensolita wil met hun voorstelling meer mensen aan het experimenteren. Krijgen om zelf tot een eergesymp te kunnen komen. Het is een verbreding van uw fysieke genotservaringen eigenlijk. En het fijne is ook, u kunt samen met een goede vriend elkaar naar een klimaat brengen... zonder dat dat achteraf ongemakkelijk is. Er doen een hoop verhalen over het eargasm te ronden. Zo zou je bij een heftig eargasm oraal kunnen gaan squirten. Nee, dat is iets waar wij nog wel eens boos over kunnen worden. Want dat is absoluut een fabel. De voorstelling eargasm is nog de hele week te beluisteren op het Noorderzonterrein. Wee, wee. Zo! Dat lijkt me een interessante voorstelling, die wil ik graag zien. We hebben een tape binnengekregen van Joost, die van Omen. U weet wel, de stadsdichter. Geert Max schreef ooit het boek Hoe God Verdween uit Jorbert. In Jorbert was het gelukkig alleen God die verdween, hier gaat iedereen. In Groningen blijven alleen zij achter die geen geld hebben om het buitenland te bezoeken... ...of besloten hebben om vakantiewerk, rijles of herkansing te doen... ...in de stille weken tussen laatste tentamen en de opening van het academisch jaar. Dat zijn een stuk of twintig mensen. Door de Herenstraten, rolt een bosje tumbleweed in het noordenplantsoen kun je een kanon afschieten. Nu is dit beslist geen slechte zaak. Ik ben zeer gesteld op de verlaten stad... Voor mij waren dit altijd de prettigste weken van het jaar. Het komt in die dagen op creativiteit aan om jezelf bezig te houden. Een lege stad is geen saaie bedoening, maar een privéparadijsje waar niemand je op de fikken kijkt. Ik weet nog vakanties die ik doorbracht met mijn studievrienden. Wekenlang verzonnen we de mooiste ideeën om de tijd te verdrijven. We kochten opblaasboten voor een tientje om zeesdag te spelen op de gracht. probeerden een wereldrecord te vestigen in frisbee, badminton of zaklopen. Zaten nachtenlang te werken aan een vuurpijl op het dak of speelden trefbal in de Volkingestraat. Alles was mogelijk. Er was geen hond die erom gaf. Hoe anders is dit nu? Als ik nu nog bezig wil met dit soort fratsen, gaat direct mijn telefoon. Ik moet die en die nog bellen voor een optreden. Voor hem of haar moet ik nog reiskosten regelen of er is weer een sleutel of auto kwijt. In de zomervakantie is het hoogtijd voor de culturele sector. En aangezien ik daar middenin zit, moet ik mij de benen uit het lijf rennen terwijl iedereen vakantie heeft. Als het dan eindelijk september is en dicht is in de Prinsentuin, Noorderzon en de Vera Zomercafé is voorbij, kan ik eindelijk mijn vrije tijd gaan vieren. Maar is de stad alweer volgestroomd met een overvloed aan eerstejaarsstudentjes. Er is geen plek meer om avontuur te beleven. Er is amper plek om te staan. Daarom vertrek ik nu maar naar het harde werken naar het buitenland. In Frankrijk zijn de campings in september leeg en verlaten. En als ik nog verder ga, kom ik op plekken waar überhaupt geen mens is geweest. Ik zal alle toestellen uitschakelen. Geen bericht zal mij bereiken. Ik heb al genoeg aan het vermoeden dat iedereen in Groningen... het gewone leven maar constant verder leeft. Dat was Joost. Hij is vast heel ver weg. Ja, en we zijn weer terug bij Fabian. When a plan comes together, you love it. Hey, Heb jij een goede tip aan onze luisteraars... Uh, over iets wat we zeker niet kunnen missen in deze tijd in deze buurt? Heb ik. Um, ik ben vorige week, uh, donderdag, ben ik bij de opening geweest van de nieuwe Trendy Asian uh, in de Ooststraat, nummer 13. En um, nou, dat was uh, uh, s'avonds vanaf 11 uur, was dat de afterparty van Noorderzon. En ik heb daar fantastisch gegeten met uh, een aquarium vol met vissen en uh, uh, Japanse koks en uh, noem het maar op. Dus daar moet je eigenlijk wel heen, als het nog bestaat. Oeh, dat klinkt spannend. Laten we vanavond gelijk maar even kijken. Dit was Piraten in Konkommertijd voor vandaag. De komende dagen nog elke dag op Oogradio Radio... aan het einde van het hele uur bij Dagdoorbraak. Piraten in Konkommertijd wordt gemaakt door... Josien Zuidema, Koffiestation, Het Grand Theater, Tom Timan, Wabbes... Joost Omen, We Love It When A Plan Comes Together... Ruurt Jan de Mulder, Bert Donker en mijn naam is Maarten Brons. Tot morgen. Ja!